Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is een chaos op Eindhoven Airport. Door de dichte mist zijn een hoop vluchten vertraagd of gecanceld. Verslaggever Noël van de Hoofd van Omroep Brabant die staat op het vliegveld. Noël, hoe is het daar? Er zitten hier een hele hoop hopeloze mensen op dit moment bij Eindhoven Airport. Want heel veel vluchten zijn gecanceld en de communicatie die laat te wensen over... Vluchten zijn dus gecanceld, maar ze weten niet wat ze nu moeten doen. Sommigen hebben omgeboekt en sommigen die horen niks van hun vliegtuigmaatschappij. Nou, op dit moment zijn de eerste vluchten weer vertrokken, maar een chaos is die nog wel. Ook omdat het achter de douane een hele tijd afgesloten was. Ook op het vliegveld van Rotterdam zijn er problemen. Door de mist kunnen toestellen daar niet landen. Die vliegen daarom door naar Duitsland. In Bergen op Zoom is gisteravond iemand opgepakt omdat hij met een kruisboog door een woonwijk liep. Agenten hebben het wapen in beslag genomen en de man van 20 krijgt een boete. De politie deelt elke week 850 boetes uit voor appen op de fiets. Dat heeft Nu.nl uitgezocht. Het is al een paar jaar verboden, maar toch pakken nog veel mensen hun telefoon erbij tijdens het fietsen. Als je betrapt wordt, kost dat 100 euro plus administratiekosten. En een bizar beeld uit China. Daar vlogen ineens tientallen tenten door de lucht op een kampeerfestival. Ieder jaar beklimmen Chinezen tijdens de Nationale Feestweek een berg... en zetten daar hun tentjes op om te kijken naar de zonsopgang. Maar dat ging nu even heel mis. Er stond een enorm sterke wind die de tentjes meesleurde omhoog. Deze man filmde het. Voor zover bekend raakte er niemand gewond... Het weer nog. Op veel plekken is het grijs met mist. Die lost langzaamaan op. In het oosten van het land breekt de zon steeds vaker door. Het is 15 tot 18 graden. Dit weekend droog, zonnig en een graad of 16. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het hele land komt dikte mist voor. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met ZFM. nu ZFM luncht. Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Ja, en dan uh, wil ik nu een nummer draaien. Dat is uh, van de Nederlandse, zelfs Amsterdamse band, CUT underscore. En dat doet me altijd denken aan uh, Jaap Koper met zijn... Uh, Zandvoortse Konuiten konu op uh, dinsdagochtend. Heel leuk programma altijd hier op ZFM. En dat noemt hij altijd. En dan komt nu Jaap Koper's kutnummer! Tell me where did he come from, know where. Mama says, look really hard Then you always find what you lost She says, he's never far He goes out and works hard Mama says, working is good No ungodly company, true Passenging so be genius Who takes blame for the irresponsible? Was dus, kut met papa Ute. Ja, en uh, we hebben een aantal de dingetjes. Uh, de wethouder gaat uh, zorgen voor tijdelijke wonen, uh, uh, woningen voor jongeren. De gemeente van Zandvoort heeft wethouder Gerard Bruis de opdracht gegeven om een onderzoek op te stellen naar de locatie voor tijdelijke huisvesting voor jongeren. Dit na un unaniem aangenomen motie van het CDA. Hierbij wordt gedacht aan verschillende woonvormen, zoals tiny houses. En kan jij je nog herinneren die containerwoningen? Die we vroeger ook neergezeten. Ja, hadden? bij het ei, weet je toch? Daar ja. heeft Laura nog in gezeten. Ja. Uh, en San ook, geloof ik. Je ja. ja, ja, ja. zie je toch dat dat soort dingen toch wel door moeten blijven gaan. Dat, uh, containerwoningen of tiny houses, zoals dat nu dan tegenwoordig heet. Dus ik vind tiny houses wel leuker klinken als containerwoningen. Als wat? Tiny Als container? Ja. ja, maar het zijn niet alleen containerwoningen, hè? Tiny Houses zijn ook wel. Nee, zoal, zijn er zijn er al hele andere woningen. Het zijn woninkjes. een soort chalets. chalets. Daar heb jij wel wat mee, geloof <laughs> ik. Chalets. Nee, ik wil helemaal niks passeren. Oh, zullen. helemaal niks! <laughs> Aankomend weekend is de Spartan Obstakelrace. Het spectaculaire wereldwijde sportevenement Spartan komt, uh, zal aankomende zaterdag en zondag voor het eerst plaatsvinden in Zandvoort. Er zijn races in verschillende afstanden die allemaal starten vanaf het Badhuisplein, wat het centrum van de activiteiten zullen zijn. Spartan staat voor obstakels, veel plezier, maar zeker ook afzien. Er worden drie races georganiseerd die variëren in afstanden. En het aantal obstakels waar je dus uh, de bijbehorende uitdagingen. Zo is de sprint 5 kilometer met 20 obstakels. De super 10 kilometer met 25 obstakels. En de beast waarbij je maar liefst 21 kilometer aflegt en 30 obstakels gaat tegenkomen. De ultieme uitdaging is om alle drie de afstanden in één weekend te volbrengen. Dan heb je de felbegeerde Terrifica medaille te pakken. Het evenement is nog niet uitverkocht. Dus je kan nog steeds inschrijven via www.spartanrace.nl Maar dan moet je wel goed gek zijn. Mwah. Je moet gewoon een goede conditie hebben, wat dacht je daarvan? Als we die of marteldingen ja. gezien hebben op Plein. met katrollen en dingen, dingen en en waar, en waar je aan moet hangen. hangen. Ja. Ongelooflijk. Het wordt echt heel zwaar. Och, ik ben al moe ik er naar kijk. <lacht> <lacht> ja, nou, het is, wel, het is wel een uitdaging. Ja, ja dat kan dus, je wel uh, zeggen, ja. Ik hoop niet dat de mensen met een hartstilstand... Uh, je, nee. je gaat het niet ongetraind doen. En als je het ongetraind gaat doen, ben je na vijf kilometer echt wel afgehaakt. Ja. Het zijn echt de hele grote jongens die dit wel kunnen volgen. En meisjes. En meisjes. En, kin en kindjes. Nou, ik zal het een kind niet laten doen. En ouder vandaag. Maar het lijkt uh. een paar boordbreuken dat dus ook niet echt overal uh, even geliefd is. Uh. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Yes. Nou, dan ga ik maar weer eh, wat spelen. Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky. Mm -hmm.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 Don't give in What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it Inslag. Ja, kan niet Ja. Okay. Bij een blikseminslag in Maarhezes zijn woensdagmiddag zeven paarden omgekomen. De 64-jarige eigenaar van het paardenrusthuis Orgier was toevallig op zijn weiland bezig toen het begon. Het was tussen half twee en twee uur. Het begon plotseling te donderen, waaien, regenen en te hagelen. Zo blikt hij terug. Orgier, geboren en getogen in Maarhezes, zag gigantische bliksem bliksemschichten... Soms leken ze wel op een grote vuurbal. Echt niet normaal, reageerde hij een dag later verbaasd. De paarden, zo 26 in totaal, zochten elkaar op... en liepen zo ver mogelijk de wei in. Paarden gaan doorgaans met hun achterwerk tegen de wind instaan... zodat hun hoofd niet nat wordt. Nee, dat is een ding wat ze doen. Uh, na een tijdje zag hij de kudde paarden weer terugkeren. Niet gezamenlijk, maar verspreid van elkaar. Dat vond ik opmerkelijk... Toen ze dichterbij kwamen, zag ik in de verte hoopjes bij elkaar op de grond liggen. Slecht nieuws, dacht ik meteen. De zestiger stapte in zijn tractor en reed er zo snel mogelijk naartoe. Op de grond lagen zeven dode paarden netjes naast elkaar. De bliksem is mogelijk ingeslagen op het schrikdraad... waarbij de paarden zich op dat moment bevonden. Denkt dierenarts Carolien van de Ploeg. Ze zijn absoluut gestorven door de blikseminslag. De brandwonden en verkleuringen onder de staart zijn kenmerkend uh, die dat bevestigen, vertelde de dierenarts. Erg, hè? Nou, maar dat is zeven. Ja, je ziet ze ook liggen. Jeetje, maar is dat dan een bolbliksem of zo? Hoe krijg je dat nou ja, nou zeven? Het, ja, je weet, stonden ze op ijzers ook nog eens, dan gaat die via die ijzers ook nog eens een keer een oefening. Oh ja, oh ja. Dus... Uh, Mietan Ja. Ja, trieste. Jeetje. Ja. Ja, en uh, heb ik hier een nummertje uit 1970 van Dana? Geen Dani, van een kleinkind, maar Dana. Dana. En uh, all kinds of everything. <mogvij> me Ja, dat waren de Dansparados of Island. Ja, en dan heb ik nog wat uh, opmerkelijk nieuws van uh, NL. Punt. Nu, punt, nl. <laughs> uh, Google toont geen advertenties meer bij nepnieuws uh, nieuws over klimaatverandering. Google zal geen advertenties meer plaatsen bij, de website, bij websites waarop desinformatie over klimaat wordt getoond. Oh ja, <laughs> Dat nieuwe beleid geldt voor zowel zoekmachines als het videoplatform YouTube, meldt het bedrijf. Het platform hoopt zo te voorkomen dat mensen geld verdienen. met uh, content die uh, de oorzaken van klimaatveranderingen verkeerd we weergeven. Dus als je een beeld ziet van, uh, uh, van Google en er zit geen reclame bij... Dan is dan het, dan is het, het nee, fake. Is... Nee, fake. Ja. En als er wel reclame ja, dan is... Het, dan is het, dan klopt het. Dus vervolgens in. zetten we dan hele grote datacentrums neer als uh, Google zijnde, met heel veel uh, energiegebruiken. Oh, oh. Het is een beetje rare, uh, rare informatie, daarom had ik hem meegenomen natuurlijk. Ja. Um, de rechters vinden dat burgers onvoldoende beschermd zijn in de toegeslagen affaire. eindelijk eigenlijk ook een rechter die het vindt. Tienduizenden ouders raakten ernstig in de financiële problemen. doordat rechters hen onvoldoende hebben beschermd. en aan juridische tunnelvisie leden in de toeslagenschandaal. De Raad voor Rechtspraak bevestigt deze uitkomst. van een kritische evaluatie van de affaire. door rechters zelf, waar het AD Vrijdag over schrijft. Ja, maar dat juridische. Tunnelvisie, dat is wel een hele zwaar. Want dat kan je dus bij, bij criminelen ook doen. Hè? En met media zijn we ook, zitten ze dus ook met een tunnelvisie. Dus ja. die hele ja. rechtspraak is. Kijk, bij de politie ook. De politie heeft ook heel veel tunnelvisie. Maar dat, dat stukje van zo stond, vond ik ook wel belangrijk. Zo stond in een vonnis dat de rechtbank Midden-Nederland uit 2015 nee. de ouders 27.554 euro moesten terugbetalen omdat zij, al, dat zij een bedrag van 77,32 euro niet hadden betaald. Wat een idioot. Het overstaand bedrag is hoe klein ook, gelet op de jurisprudentie van de afdeling burgerrechtspraak van de Raad van State, voldoende om de hele kinder, uh, kinderopvangtoeslag terug te vorderen. Ja. Dat is het bestuur. Terug bestuur. te vorderen, maar alleen ze doen er niks mee. Nee. <laughs> Want er, niemand durft. Uh, Geld over te maken, Zo. want het zijn Omdat je 77 euro niet betaalt, kun je 27.000 euro gaan betalen. En de rechter is het daarmee eens en die heeft last van juridische tunnelvisie. Ja. Nou, ik zou zeggen, ontslaan die handel. Ja, schandalig. Schandalig. Ook van nu.nl is uh, ruim 850 boetes per week voor telefoongebruik op de fiets. De politie deelt gemiddeld meer dan 850 boetes per week uit aan fietsers die de telefoon vasthouden, blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel incassobureau, het CJIB. Oh ja, ja. ja, ja. Heeft gedeeld in nu.nl. .no. Het verbod is uh, sinds juli 2019 verkracht. Destijds bedroeg het bedrag 95 euro. Inmiddels is het meer dan 100 euro. Maar zien, het, is wel een, het is wel heel erg ook een We zien het, het overal, hè? jij ook op de vogels, staan ze weg. Ja, weet je, het het Levens een 1 meter breed fietspad. Ja, en dan komen mensen met hun handen los en al append en toestanden. Uh, ja, ik vind het. Uh, ja, Voor mij mogen ze hoger. En het is allerlei jongelui, jongens, meisjes, alles door elkaar. Uh, is van alles. Ook ouderen hoor. Ook dus ouderen, ook. die op de ja. telefoon lopen te kijken. Oh, oké. Het is niet alleen jongeren. Dus uh, nog een plaatje en dan ja. nog een paar uh, nu.nl dingetjes. Ja, komt nu uh, Danny Vera met uh, Rollercoaster. Ja. Het ja, was even een special. Het heet uh, de band Silence Sky. Met het nummer Release. Ja. En uh, de, de, de bandleider. Herbert Kaptein. Die komt uh, de 29ste in ons programma. Om te vertellen. Over de, het, de, het maken van deze CD. En zijn vrouw komt mee. En die doet aan het communiceren met dieren. Dus daar zijn we ook heel erg ingewikkeld. Ja, ja, precies. Dus. Dat voor die. En wat hebben we nog verder in het nieuws? Het kabinet is aan een ultiem plan om de Afghanen te evacueren. Het demissionair kabinet en de voormalige coalitiepartijen werken aan een ultiem plan... plan om de Afghanen en Nederlanders vanaf Afghanistan naar Nederland te halen. Dat bevestigen Haagse bronnen donderdagavond naar de berichten van NOS en AD... Ingewijden zeggen dat het gaat om zo'n 1000 tot 2000 mensen die recht hebben om naar Nederland te komen. Waarbij ook de familieleden meegerekend zijn voor de evacuatie in uh, aanmerking komen. Aan de criteria voor uh, evacuees moeten voldoen wordt nog geschaafd voor... <coughs> Sorry. voor de Kamerleden van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. We spraken deze week op het ministerie van Buitenlandse Zaken met demotionair minister Ben Knapen over de praktische uitvoering van het plan. Dus. Ja, is dat werd... die, die dame die je net ontmoet, is dat weer die. Uh... Dame die ik net ontmoet? Ja, van, uh, van het kabinet. Is dat weer diegene die dat uh, steeds tegengehouden heeft? Die... Bij Bijleveld? Ja, heet, heet die Bijleveld? Bijleveld is afgetreden samen met Sigrid Kaag toen. Nee, dat heb ik niet over. Nee, nee, nee, degene die het heeft tegenhield. Van een VVD, volgens mij, ofzo. Ja, dat weet ik niet. Is dat niet degene nee, die Nee, maar ja, goed, ze hadden veel eerder moeten, moeten doen. Ja, ze zagen niet. En die Ben aankomen. Knaap is natuurlijk in plaats van Sigrid K. gekomen. Ah, oké, okay, ja, ja. Is gewoon een dus nieuwe. ze hadden gewoon veel eerder een evacuatieplan moeten maken. Iedereen wist dat Kabul werd ingenomen. Maar goed. Het ging een beetje sneller. Ja, maar ja, goed, dan had er wel een plan klaar moeten liggen. Dan had je het gered. Uh, tijdens de aankomende jaarwisseling... Is, uh, uh, mag uh, dat niet overal uh, sierwerk worden afgesloten. Vuurwerk, ja. Vuurwerk, siervuurwerk. Lijkt in een rondgang van nu.nl, langs de tien grootste steden. Waar in Rotterdam en Nijwegen een vo vo volledig afsteekverbod geldt... mogen inwoners van Den Haag en Breda... Wel rond aansteken. Andere steden zetten in de toekomst vuurwerkverboden. En de gemeente Amsterdam uh, maakt haar besluit vrijdag bekend. De vuurwerkbrand rekent evengoed op een hogere omzet dan het jaar <laughs> Hoe krijgen ze dat van elkaar? Yeah. De brand ziet uh, een en ander met leden ogen aan. maar vreest geen omzetverlies door de lokale verboden. Na het coronajaar, coronarampjaar verwacht ik dat we weer terug zijn bij het omzetniveau van 2019. Zegt Leo Groeneveld van de Brandsvereniging. Dus nou... Ja, vuurwerk. Ja. Wij, wij doen het dan niet meer af en toe een bommetje. Nou, dat ja, heb ik nooit gedaan. <laughs> maar goed, ik, ik, ben, uh, ik vind uh, vuurwerk best wel eng. Ja, Omdat het is goed voor de dieren ook. Ja, dat dagelaten. Maar ik vind sowieso vuurwerk... Uh, je gaat wel buiten kijken als er weer eens een bruiloft is... met eh, vuurwerk op ja, het ja, strand. Ja, ja. Ik vind, vind vuurwerkshows vuurwerk heel mooi. Oh, ja. Vroeger ging ik met Koningendag. Op 30 april had je bij het Slotenplas. Slotenplas, ja. Een ja, hele grote vuurwerkshow. Ja, ja, ja, ja. Ging ik met mijn kinderen altijd heen. Ja, vond ik geweldig. Ja, ja kan ik ook herinneren. Een Deense kunstenaar levert een lege doek op... en pakt 70.000 euro. en noemt het kunst. <lacht> <sleuk> De Deense kunstenaar Jens Haning heeft de woede van het museum op, de, op zijn hals gehaald... door een lege canvas aan te leveren. Een actie waar hij ook nog eens 70.000 euro... van het museum aan overhield. Hij noemde zijn werk toepasselijk... Take the money and run. Hij lijkt dat natuurlijk. Oftewel pakken en het geld we, en we hem wegwezen. So. Hij vatte het samen wat hij deed als, bij zijn werk... voor de Kunstmuseum en uh, Modern Art in, Noord, in het noorden van Denemarken. Yeah. Hemming, die zijn werk de nadruk legt op arbeid en ongelijkheid... was door het museum gevraagd om twee van zijn eerdere werken na te maken. In die stukken werd een bankbiljet op canvas geplakt... die samen de gemiddelde inkomen van de Denen moest voorstellen. Kort voordat hij de tentoonstelling van Haring zou openen... verscheen de werken van de kunstenaar verpakt in karton bij het museum... Het bleek om lang, lege canvas te gaan. Met daarbij een briefje met de naam van de werken. Tank the money and run. Ja, maar het belangrijke is natuurlijk dat er uh, moest een bankbiljet op, op canvas oh, ja. worden geplakt. Die man had natuurlijk geen, geen bankbiljetten meer. Ja, hoe kom nee. je nou een bankbiljet als, als kunstenaar? Ja, dus je moet eerst die 70.000. Dan ah, kan hij van die 70.000 euro. Kan je een ja, wat is... Het? Kan je misschien dat canvas kopen? Ja, 5 euro... Uh, een <laughs> <bijtje> erop <eronder. laughs> Wat een idioot. Ja. Nou ja. Ja, nou, ik vind hem mooi. Ik vind het... <laughs> ja, take the money in vind ik wel een goeie. Ja, ja ik vind het Titel is goed. Ja. De Inhoud is waardeloos. Oké, okay, dan komt nu een heel oud mannetje. De, nou, hij leeft al lang niet meer. Dave Barry met dit Strange Effect. Dat was mijn moeder verliefd op, Dave Barry. Ik vond ze zo'n spannende man. Toen was ze nog niet dement. Dus toen de, vond ze dat heel spannend. Ja, ze leeft niet meer, maar... Dat dus vond ze dat Het was dus Dave Brubeck met Golden Brown. Vooral bekend geworden door de Stranglers. Maar uh, ja. dit is toch... Ja, Dave Brubeck. Een mooi nummer. Uh, ik heb nog een nieuwtje. Jij hebt op de Overtoon ge gewoond, hè? Ja, ja. Ken je de Hollandse meneesje? Ja. Ik woonde meer aan de Leidse Pleinkant. Ik kon kruipen naar de kroegen. En dit is een beetje aan het, in het midden. Het in het midden van de ding. Ja, ja. Het is ja. een schitterend gebouw. En... Uh, ja, het was, vroeger stond het echt uh, een hele... Het is echt een, een monument, ja. is het. Maar de Hollandse manege in Amsterdamse overtoon... was dit weekend twee dagen het toneel van oktoberfeesten. Honderden bezoekers, slagers en flinke decibellen... zorgden voor onrust bij de paarden... die tijdens het evenement in de stallen verbleven. Over twee weken is het weer raak... en dan komt het Amsterdam Dance Event in de manege. De menege lijkt hard op weg om van paardenbak een fe uh, festivallocatie te maken. Oh God, ja. In het parool zegt Vincent Valk, de eigenaar van de paarden... dat de muren van de stal zo dik zijn uh, dat, uh, dat daar de decibellen nauwelijks te horen zijn. De voorzitter Johannes van Lammeren van de Partij van de Dieren in Amsterdam... toog zaterdag in oktoberfestie nu en met meetapparatuur naar de menege... Tot mijn verbazing kon ik gewoon bij de stallen komen. Niemand vroeg me iets. En ik ben die avond meerdere keren gewoon naar de paarden gelopen. De decibelmeter sloeg uit tussen de 8 decibel 80, 80, en, 80. 80 en de 90 decibel in de stal. Terwijl de wetenschappelijk onderzoek voor paarden maximaal 65 aanraadde. De stal was ook in gebruik voor EHBO en beveiliging. Ongelooflijk wat een stress door de drukte en de herrie. Een ontzettend onrustige omgeving voor vluchtdieren. Daarbij toont dit maar weer aan dat de paarden een bijzaak is in het verdienmodel. Te zijn. Want een verantwoordelijke eigenaar laat zijn paarden hele dagen in de basherrie staan. Waarbij ook de stallen continu gebruikt worden als doorlooproute. Nou, is de, vind ik de Hollandse manege was vroeger inderdaad een instituut. Er is, die paarden kunnen niet naar buiten. staan altijd binnen. Sche, amper licht en al dat soort dingen meer. Het is gewoon dierenmishandeling. Ja, het is een schitterende bak. Die paarden gaan dan wel één keer per jaar... drie weken naar buiten toe naar de wei. Dan is de manege gesloten. Drie weken? Drie weken, ja. gaan ze naar de wei. Dan raken ze toch gelijk uh, veel te veel suikers in, in dat gras en zo. Dat mag toch helemaal niet? Nee, in, ja, nou ja, ik weet niet hoeveel paarden hoeft bevangen worden daarvoor. Ja, dat, uh, ja. dat vertelt het verhaal niet. Ja. Maar ja, weet je, het is een achterhaald iets. Weet, zet, zet er net paarden neer en maak er inderdaad een feestlocatie van. En dan een soort van museum. Zo'n circus. zo'n zo ronddraai, uh, zo'n carousel, zo'n ronddraai met zo'n nep paardjes. <laughs> ja, nou ja. Je kan er natuurlijk... Ja, jij hebt van die neppaarden die bij je paardenwinkels ook wel eens staan... met een mooie deken erop. Zet dat er niet. Maar ga geen levende paarden meer daar houden. Het is achterhaald. Het is voorbij. Het was mooi zoals het was. Maar ja... Dit kan gewoon niet. Weet je, paarden horen tien tot twintig keer beter als mensen... en voelen trillingen aan via de, via de vloer. Ja, dit, dit kan gewoon niet. Dit ja. is uh, ja, heel erg... En het, uh, Heel jammer. Ja, sluiten die tent. Ja. Het ja, is dus, dus, dus, dus een heel mooi monument. Dus het monument moet blijven bestaan, maar niet meer als uh, manege. Want vroeger reden ja, we wel eens in, de, in het ja, ja. Vondelpark met de paarden. Maar dat mag ook niet meer. In het Vondelpark? Vijf. Heb ik daar alleen Pintje paarden gezien? Heb ik nee, had. heel vroeger had je ook. Maar toen woonde jij nog niet daar. Maar in de jaren zeventig werd er in, de, in het ja, maar... Vondelpark gereden. Oh ja? Met een ja. paarden. Ik kom al heel lang in het volkpark hoor. Ja. Langer dan jij, denk ik. Ja, je bent ouder. Ja. Wat heb je, <laughs> Met de leeftijd. Paarden, ja, paarden. Ja. Oké, okay, nou, ik weet het niet meer. Nee. Maar goed, we gaan afscheid nemen. Uh, ja. Laatste nummer en daarna ons eindnummer. Nee, dit is het laatste nummer nog niet. Net niet. Net iets te kort ervoor. Ja? Oh. Nou, dan heb ik eigenlijk nog wel een, een, een nieuwtje. Oh ja. Of althans een dingetje. Het is geen nieuws, want het is natuurlijk in het nieuws geweest. Afgelopen maandag zijn er drie aardbevingen geweest in, uh, in Groningen weer. En dat, uh, die frustratie liep hoog op in Groningen. Van, uh, zijn ze toch weer bezig met, uh, met gas winnen. En, uh, ja, ik kan me die onrust zo goed voorstellen. Ik wil graag weten waar die aardbevingen vandaan komen af en afgelopen maandag. Als het stil ligt, waarom komen er dan nog uh, aardbevingen voor? Want het was een 2.5 bij uh, Zeerijp, 1.8 bij Appingendam en 2.3 bij Zeerijp. Weer dit, uh, dit leidde natuurlijk tot uh, heel veel reacties op, uh, op Twitter. Dat, ja, ja, ja, ja. Drie aardbevingen. Ja. Ja. ja, ik vind het zo zielig voor die mensen. Dus, okay. mocht u stoppen met roken in oktober, stuur mij een mailtje. ZFM. <lacht> Zandvoort.nl uh, uh, En uh, wij gaan u supporten en zoveel zo mogelijk steunen het komende jaar. Oké, okay. nou dat was het wat mij betreft. En hier nog een stukje David Bowie, Live on Mars. God awful small affair To the girl with the mousy hair And her mommy is yelling no And her daddy has told her to go But her friends are nowhere to be seen As she walks through her sunken dream To the seat with the clearest view. She's hooked to the silver screen, but the film is a saddening bore. 'Cause she's lived it ten times or more. It's about to be lived again as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall at those cavemen go It's the freaky show Take a look at the old man beating up the wrong guy Oh man Wonder if he'll ever know It's the best selling show Is there life on